We're we'll Sierf goedemiddag en dit was The Limit en CR. Sier FM. Voor Zandvoort en de regio. En even na twee betekent een nieuwe aflevering van Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag Albert Jan en goedemiddag luisteraars. Goedemiddag, aan, luisteraars. Goedemiddag Rob. Welkom. en Dat is naar de laatste missie Boulevard van Maurice. Maurice. Nou, nog even een oh. applausje voor Maurice. Mo. Dankjewel Maurice. Voor je afgelopen paar weken dat je gedraaid hebt. Ah. We zien nog vast nog wel. Het waren vier fantastische weken. Okay, ja. wij, wij hebben er ook van genoten. Ja, Maurice die gaat tijdelijk even stoppen. Hm? Nou, ja, die gaat dan weer op zoek. Nou, die gaat een nieuwe uitdaging aan in zijn leven en dat is allemaal hartstikke positief. En wellicht dat hij weer terugkomt in een ander soort programma. Wellicht op een andere tijd. Vast in zeker. Hij krijgt het druk.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 Het voetbalseizoen van SV Zandvoort staat weer, ze zijn alweer begonnen met oefenen. Daarover gaan we bellen met Joop van es, Die Ja, vandaag twee wedstrijden trouwens. Ja, zowel één het eerste als het tweede oefent. Dus we gaan eens even Joop van Es bellen vanmiddag hoe het daarmee staat. En natuurlijk hebben we daarnaast ontzettend veel muziek. Dat dacht ik ook. Nou, weer een vol programma, Albert-Jan. We gaan maar snel beginnen, hè? anders redden we het niet ja, tot aan vijf we het weer niet. Nee, dan moeten we weer na vijf doorgaan. En dan krijgen we de heren van Entertainment <laughs> for, for You, you. weer ja. op ons dag. Uh, ook daggers. niet goed. Ook nee, niet nee, goed. nee, nee, nee. Dat is niet fijn. <laughs> dus hier is de muziek ja, bij Sofort of We zijn Girl. Uh -uh.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 Een beetje een zaterdagmiddag. En dan de weathergirls rijden En it's raining men. Helemaal geweldig. He? Allemaal voor jou geleerd. Daarachteraan hoorde je Carol Emeralds. En ooh, that man. Maar dit is een duidelijke link naar de Enzo Sisters van vroeger. Hè? Ja, zo klinkt het wel dus een beetje. Het is weer, weer, weer, weer gejapt. Zo nostalgisch. Maar toch toch In een uh, nieuw jasje. Carol Emerald al oh, uh, drie hits gescoord inmiddels. Dus ja. gaat lekker met deze zangeres. Ja. Trouwens, uh, heb je het gehoord? Er is een klink in de kabel. In de horeca hier.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 Maar dus dat is niet zo leuk. Nee, het zal ongetwijfeld consequenties hebben. Maar we hebben het, de horeca heeft natuurlijk een hartstikke mooie tijd achter de rug van, met, het, met het WK voetbal. En je merkt het meteen hè, bij de horeca. Dus in eerste instantie zullen, zullen ze het niet zozeer merken in de cijfers. Maar ik denk op langere termijn uh, wel, wel degelijk. Iedereen zie je buiten staan en zo bij de deur ja. en de zo, weet je wel. Dus, uh... Nee, goed. Maar goed. Het eh, wordt steeds gezelliger. Maar goed, hij is demissionair. Hè. Ik bedoel, er komt straks een ander kabinet, uh, wie weet. En... Uh, Misschien dat de VVD zegt: van nou we trekken het in, weer in voor kleinere horeca's. Dat nog soort kunnen. berichten hoorde ik wel trouwens. Ja, dus, uh, het zijn laten we puntjes. hopen dat het uh, dat nieuwe kabinet er snel komt, uh, Albert-Jan. Maar vooralsnog, jongens, buiten en dames, buiten roken. Buiten roken, niet meer binnen. Niet meer nee, binnen? Binnen mag niet meer. Niet binnen niet meer. Nee, zeker niet. <laughs> Wij gaan uh, boogie googie googie uh, draaien. Dus test taste of honey. Wel lekker, Albert uh, Jan. Die disco-sound op de radio. Zo op de zaterdagmiddag. Helemaal goed, gewoon. Ja, dat, uh, dat, dat, dat hoort bij dit programma natuurlijk. Hè? En dat boogie oogie oegie ook. Hè? Van, uh, van a taste, of uh, honey. taste of Honey. Heb jij ook zo zin in de zomer? Ja. Nou ja ik, het is nog vind, zomer, maar het wel buiten, buiten, buiten regen het, ik maar vind het regent. Ik ben het, het maar... Kwakkal zomer, dan is het bloed heet, dan is het weer koud. Maar goed, gemiddelde temperaturen zullen wel overeenkomen. Maar dan gaan we straks vragen aan Lex van de Hoorn. Gisteren hadden we in ieder geval een hele mooie zonnige dag. Ja, die hebben we mooi En die stemmen zitten nog steeds in bij ons hoor. Vandaar de volgende Laat op de radio, hier de Splitsing en Wind en Zeilen...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 What to do het weer gaat de afgelopen dagen alle kanten op. Wat een zomerhit is dit. En er. de muziek bij CFM ook. Je hoort het. Hier is gewoon wind en zeilen van Splitsing. En erachteraan Albert Hammond. En ja. het never rains in Southern California. Dus als je daar, daar, daar, daar schijnt de zon altijd. Daar hè? schijnt de zon, daar is het zo. De zon. Oh. Ja. Maar gaat de zon ook hier schijnen? Nou, we gaan de vragen aan Lex van de Hoorn.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 Uh, dan morgen. Ja, dan krijgen we de zon er wel weer te zien hoor. Dan uh, is het wisselend bewolkt met wat zon. En het is dan overwegend droog. En met nadruk op overwegend. En er staat een, uh, een matige zuid-zuidwestenwind. En de maximum temperatuur die is rond de 20 graden. Dus toch wel een graadje hoger dan vandaag. Ma mag mogen we niet overklagen. Dan maandag. Dan uh, is er s morgens eerst kans op een bui. En in de loop van de dag komt de zon er toch wel flink bij. En er staat dan een matige noordwestenwind. Die komt dus uit het noorden. En de temperatuur die wordt dan 21 graden. Omdat de zon er dus aardig bij komt erop. Oké, okay. dus, dus we gaan uh, een klein beetje iedere dag een uh, temperatuurtje omhoog zeg maar. Uh, ja, behalve dinsdag. Oh. We weer... Dat, <lacht> het, het, het, het, het lijkt de beurs wel. Ja. Ja. Dan, gaan we weer, dan gaan we weer naar 20 graden toe. Maar dan hebben we wel flinke perioden met zon.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 Maar hoeven we niet op te rekenen. Ja, daar, daar, daar kan ik nog even niks over zeggen hoor. Okay. Maar goed, tegen die tijd spreken we elkaar weer. Dus volgende week zaterdag. Uh, dan uh, krijgen we een actuele weersvoorspelling. Yeah. En dan hoop ik dat jullie me moeten bellen. Ja, ja. <laughs> dat zou een goed teken zijn. Ik hoop dat ik volgende week ja. niet te zien. Nee, <laughs> zo. Dat klinkt ook weer niet zo aardig, meneer Vos. Maar we doen het heel aardig. Oké, we doen het heel aardig. Nou, in ieder geval het uh, weerbericht is na te lezen op ww.meteopagina.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 Down. It's okay that you have been let down Everybody needs to show the Zoals elke zaterdagmiddag om half drie hoor je juist weer het weerbericht met Lex van de Horen. Het enige juiste regionale, regionale weerbericht. lokale regionale weerbericht. Ja. www.meteopagina.nl. En erachteraan hoor je twee platen nul. Stop als eerste André van Duin. en ja, als de zon schijnt. Als, als hij schijnt, hè? Als hij schijnt. Morgen gaat hij weer een klein beetje schijnen. Dus. Okay. Vandaag in ieder geval absoluut niets. Goed, dan Absoluut niets. Niet. Maar morgen. <laughs> en, er, nee, en erachteraan hoor je trouwens Lisa Lowy en Lidl bij Lidl.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 Is natuurlijk van harte welkom. Oké. Okay. Tot zover het nieuws. Weer wat muziek. Wat Franse deuntjes. We gaan, ja. Op de zaterdagmiddag. De, de, de tour zit erop. Goeie. Maar uh, wij, wij maar gaan even. gewoon door. Wij gaan goeie. gewoon door. Albert Jan op de radio. Wat hebben wij een geweldige glazen wassen bij CNVM? Ja, één Hij maar... is al de hele dag bezig. Dus als er iemand een tip heeft hoe je dat raam nou eindelijk afkrijgt. dan Houd kan je melden bij de studio aan het Gastelsplein. Elke tip is van harte welkom. En de eerste tip die wordt beloond met. twee minuten zendtijd. Twee minuten zendtijd. of een date met Roy bijvoorbeeld. Een date met Roy, ja. Ja, nou oké. Okay. Meld je snel aan. Was je niet tevreden over dat ene plaatje, albert -Jan? Ja, Jawel, jawel. Jawel, Nee, die ene niet. Nee, nee, nee, dat vond je helemaal niet. Want als een nieuwe gast kwam al binnen, dus ik denk, ik, ben, ik moet even iets anders... Uh, een een biljartplaat of zo. <laughs> ja, een biljartplaat. Ja. Ja, die... de, de cool notes trouwens uit de jaren 80. En come around and spend the nights. Dat was hem. Dat was hem. Oké. Okay. Oké, okay, nou jij gaat ondertussen doorzoeken, uh, zoeken. Ah, ja, ik Start jij maar op, dat is. Louis, ga ik... goedemiddag. Louis... Welkom in uitzending. Ja, jongens, goedemiddag. Weer. Louis van der mei. We zijn er weer, hè? Ja, gezellig. Regen... Op deze regenachtige dag oh, dag. oh, wat een smerig weer hè. Ja, maar ja goed. Wel gezellig kroegen weer straks weer. Daarom, dat bedoel ik. Nee? Alleen binnen mag je niet meer roken, nee, dat weet dat je. Dat is waar. Daar hebben we het net waar. ook over gehad. Dus, uh... Dat heb ik gehoord, ja. dat is afgelopen.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 Maar jullie, is, hebben jullie het geld inmiddels overgemaakt naar Kika? Ja, het is uh, 15 juni is het overgemaakt. Ja. En daar is de bus gelegd en geteld. En daar hebben we uh, ja, een heel mooi bedankje voor gekregen van uh, Kika. En daar zijn we best wel trots op eigenlijk, als uh, Billiard Team. Kun je even beschrijven wat jullie gekregen hebben van, uh, van Kika? Nou, je zie je allemaal. Uh... <coughs> Ik zal even de tekst lezen. Ja. Wij bedanken Billiarders Café Oomstee. Mede dankzij jullie bijdrage heeft Kika de kans om kinderen met kanker sneller te genezen. Ontzettend bedankt.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 Geweldig hè? En de dus. lijst komt in uh, Oomsteed te hangen? Ja, die hangt, uit, uh, al, die hangt ja, al in Oomsteed. Ja, heel... Jij hebt hem even gestolen. Ik dus heb hem net <laughs> even gestolen, ja. <laughs> <Okay>. <laughs> even bij de schoonmaakster. Die was nog even aan het schoonmaken. Ik moet even wat uh, meenemen. Maar goed, uh, ja. Dat is gewoon uh, heel leuk. En ja, je, je doet dat met z'n allen. Ook de ja. tegenstanders. En uh, ja, is gewoon... Uh, je speelt voor een goed en doel. En die vonden het ook al gelijk klaar. Doen we maar. Allemaal, allemaal. Allemaal hebben ze meegedaan. Dus uh, ja, dat is gewoon wel leuk.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 van stapel, dus daar kan je ook mee inschrijven. In, inschrijven lijst achter de bar. Achter de bar. Achter de bar dus ja, helemaal uh... goed. Uh, hoe is, het met, uh, hoe is het met het, het kwartaal uh, uh, bulletin van jullie? Dat weet ik niet, maar die oh. zal er wel eerder als weer aankomen. Okay. Dat nou. weet ik niet precies. Houd ons op de hoogte met het biljarten. Houd ons op de hoogte met de ontwikkelingen van, uh, van uh, verdere activiteiten. Het nieuwe goede doel willen we en natuurlijk, natuurlijk weten. de Daar ja, nou, kom, uh, die... kom ik zeker even melden. Okay. En ook de, de team en zo, dat vind ik altijd wel leuk.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 Al twintig jaar, een zee van muziek en een golf van informatie. ZFM. Yeah, raise your hand for freedom. raise it if you can.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 maar weer de ene laatste plaat wat betreft het eerste uur Robert-Jan door de Ellen Clark en voor Freedom uiteraard ja, zijn nieuwe single Hé, hey, ik hoop dat het snel gaat regenen trouwens hier op het Gassensplein. Want dan worden de ramen tenminste een keertje een beetje schoon. Dit <lacht> is hier ja. Ben je nou <lacht> nog bezig met het ene raam? Ja, mooi hè. Ah, okay. Zo dadelijk zijn we bij je terug. En de laatste die we voor je gaan draaien voor drie uur is er eentje van het Goede Doel. En ik heb stiekem met je gedanst. Zo dadelijk gewoon weer veel meer sports en andere informatie en nog... bij CFM. Genoeg nieuws. Op zaterdag. Ik stond maar wat te drinken, wat te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 In Duisburg zijn de slachtoffers van de Love Parade herdacht. Bij de dienst in de Salvatorkerk in het centrum van de stad waren er ruim 500 mensen. Er was veel sobere muziek en er werden kaarsen aangestoken voor de slachtoffers. Nabestaande hulpverleners en politici wonen de herdenkingsdienst bij, onder wie bondskanselier Merkel. De dienst stond vooral in het teken van de schuldvraag. Er werd een oproep gedaan om snel uit te zoeken wie verantwoordelijk is voor het drama.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 In Pakistan is de zwarte doos gevonden van het vliegtuig dat drie dagen geleden neerstortte bij Islamabad. En daarbij kwamen alle 152 inzittenden om het leven. Gehoopt wordt dat de geluidsopnames meer duidelijkheid geven over de oorzaak van de crash. Het weer. Alleen in het zuidoosten af en toe zon. Verder valt er wat regen of motregen. Het is 19 tot 25 graden. Ook morgen wisselvallig met in de middag en avond kansen op enkele buien. Dit was het.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 Zandvoort heeft het en jij beleeft het. Zon, zon, zee, zee. Zandvoort.